Drie uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nederland houdt zijn jaarlijkse korting van 1 miljard euro op de afdracht aan de EU. Dat staat in het nieuwe voorstel over de meerjarenbegroting... dat EU-president Van Rompuy heeft gedaan op de top in Brussel. Groot-Brittannië zou een paar miljard van zijn korting kwijtraken. In het nieuwe concept is volgens journalisten niets veranderd in het plan om 80 miljard euro te snoeien in de uitgave van 1000 miljard. Bondskanselier Merkel verwacht niet dat de EU-leiders vandaag een akkoord bereiken. Er is nog een erg lange weg te gaan, zei ze vannacht na de eerste korte gezamenlijke vergadering in Brussel. Vanmiddag om 12 uur wordt er verder gepraat.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 Dan nog verkeersinformatie. Het gaat over de A28 Hogeveen richting Assen. Tussen de afrit Dwingelo en Bijlen is de weg dicht. U kunt beter omrijden via Meppel en Heerenveen. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121 of Naxus staat je Alhoewel de telefoon het inmiddels weer hartstikke goed doet hoor. Um, Twitteren kan ook. Apenstaatje nachtsuster nachtzuster. En chatten kan via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. Poeh, wat een mogelijkheden allemaal. En gebruik die mogelijkheden alsjeblieft. Want we zoeken nog antwoorden op een heleboel vragen. Zoals de vraag, is het nou, ik gok erop dat ze thuis is? Of ik gok dat ze thuis is? Um, hoe zit het met de bierflesjes? Hoe vaak wordt een bierflesje gemiddeld hergebruikt als het? in ieder geval een uh, verherbruikt bierflesje is natuurlijk. Kunnen eenden ook zwemmers krijgen, vraagt Sjaak zich af. Adrie wil nog steeds graag weten hoe, een hoe lang uh, zo'n koggeschip erover deed... van ongeveer Zutphen naar Basel. Dat uh, zit hem toch dwars, al wekenlang. Dus mocht je het weten, bel dan vooral even snel. Uh, Adrie wil ook weten wat het ongeveer kost om een vliegtuig te laten vliegen. Dus per uur of per kilometer, als je het weet, geef het even door... Carrie wil weten hoe die hele kleine glazen kraaltjes worden gemaakt aan een ketting. En Pietta die vroeg zich dan af. Ja, en hoe die, als je dan weet hoe die uh, ketting, of hoe die kraaltjes worden gemaakt, hoe wordt dan het draadje gemaakt dat weer door die kettingjes of door die kraaltjes heen geregen wordt? Want het is allemaal zo pietenpeuterig en klein. Waarom gaat dat niet stuk? Goeie vraag hoor. André die zegt dat hij stoont wordt als hij een heel rolletje frutella leeg eet. Nou, het lijkt mij overgevoeligheid voor kleurstof of voor suiker, want meer zit er volgens mij niet in. Maar als het anders is, laat het even weten. Ari wil weten waarom uh, bij bijvoorbeeld een Sudoku de 4 anders wordt afgebeeld dan dat wij normaliter een 4 schrijven. En uh, Hans wil nog steeds graag weten waarom zijn kat de plastic hengsels van de boodschappentassen opeet. Waarom vindt een kat, en in dit geval heet de kat Experience, waarom vindt hij plastic tassen zo lekker... En Joop wil weten waarom een ruimtestation nou in een baan onder aarde zou blijven. als die ook door kan naar de maan. Nou, een hoop vragen, maar nog weinig antwoorden. Dus bel daarvoor naar 0800 1121. Frank Sinatra is dit: And Fly me to the moon. Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let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 voor. Ja, Fly me to the Moon. Eerder ook al uh, ja, genoemd in de uitzending en gevonden ook weer in het privébakje van Frank Dumors. 0800 1121. Frederik. Ja, hallo. Hallo, uh, goeienacht. Hallo, ik wou graag antwoord geven op jouw vraag over het werkwoord gokken. Ja, hallo. Hey. Even, ik zet even de... Ja, we horen onszelf Was... nog op de achtergrond. Ja. Het, het, het is heel gek, ik hoor het verschil in tijd tussen de radio en de telefoon. Dus ik heb me even uitgezet, de radio. Nu hoor je mij goed, hè? Ja. Neem ik aan. Heel goed, ja. Uh, nou, als uh, het, het gok als zelfstandig naamwoord... dan oh, ja. zeg je... dat als je dus gok als zelfstandig naamwoord ziet... Ja. dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik doe iets op de gok. Dus oh. ik ga op de gok. Ja. Maar als gokken het werkwoord is... dan zeg je, ik gok op. Dus, ik, dus ik, gok, ik gok op jouw thuiskomst en ik denk dat ik gok erop yeah. dat je thuiskomst niet correct Nederlands is. Oh, dat dat zeggen ook... we wel, maar yeah. zo staat het ook niet in het woordenboek. Mm. <laughs> het is dus of ik doe iets op de gok, of ik zeg iets op de gok of zo, yeah. of ik gok op iets. Ik gok op, nou noem maar wat. Maar goed, stel nou, stel nou dat ik, uh, uh, ik wil bij jou op visite. Ja. En ik weet niet zeker of je thuis bent. Ja. Maar ik, uh, <lacht> ja, dan, ik, zeg, ik zeg, weet je wat ik doe? Ik gok erop dat Frederik thuis is. Ja. Nee, dat kan dus niet. Dus dan moet ik zeggen... Dat kan dus kennelijk grammaticaal niet. Nee. Maar we zeggen het wel. Maar je zou kunnen zeggen, ik gok... Ik gok op het feit dat je thuis bent, dat zou je kunnen zeggen. Dat klinkt een beetje raar en een beetje ja. hoogdravend. Maar het kan, dan is het op een zelfstandig naamwoord. Ik gok op iets, of ik gok op de goede afloop, of dat soort dingen. Ja. Ik gok op jouw thuis zijn. Ja, het is een beetje vreemd, maar ik denk dat dat wel kan. Maar let maar echt grammaticaal, ik gok erop dat, is geloof ik niet juist. Hmm. <laughs> ja, het, het klinkt ook heel, op een of andere manier, ik, ik, ik zeg altijd met taal, taal moet je proeven... Ja, ja. En het klopt niet, maar... Ja, we zeggen het wel, hè. Ik gok er maar op dat je er bent. Ik, bedoel, ik ja. zeg het ook wel eens, denk ik. Maar, ja. maar het is dus uh, eigenlijk op deze twee manieren... Uh, ik, doe dit voor, ik doe dit op de gok. Dat is ja. ook heel gek. Uh, of... Ik gok op iets. Ik gok op jouw thuis. Zou het gewoon gok... zijn. Ik reken erop dat je thuis bent? Ja, dat wel. Ik reken natuurlijk. erop dat je thuis bent en ik gok dat je thuis bent. En dat is ja, dan ja, weer typisch ja. zoiets wat wij weer gemaakt hebben tot iets wat je ja, helemaal niet. Uh... Ja, dat denk ik, dat het zo ah, gekomen ja. is. Maar in de grammatica's en in woordenboeken staat het zoals ik net zei. Ja. Dus ja. Nou. Misschien dat iemand anders nog iets uh, anders toekomt. kan Dank je Dankjewel, Frederik. Oké. Okay. Goed, en, gaaf, en ik gok ja. erop dat het goed uh, is. Ik, <laughs> ik, ik gok dat het gewoon helemaal goed is zo. Ja. Oh ja, kan je hem even uitleggen hoe het komt dat ik nou de radio en de telefoon uh, achter, achter elkaar hoor? Ja, nou even. Oh, altijd, ja, dit niet? hoor ik te weten. Hè? Dat is mij nou, natuurlijk ja. al honderdduizend ja, keer uitgelegd. Ja, dat vind ik, ik eigenlijk wel typisch. Maar... Ja, nou ja, het is... Uh, uh, oh, oh, oh, dit hoor nou, ik ja, te ja, weten. Nou, maar. Nee, maar nou, dit hoor ik even heel simpel uit te kunnen leggen. Maar ik ga er nog even over nadenken, ik kom er zo op terug. Oh, dat is leuk. Moet ik blijven nee. hangen dan? Nee, um, nee. luister nou, ja. maar via de radio. Dan zeg ik het nu, dan hoor je het straks oh, pas. Ja, dat is goed. Ja. Voor jou, hoor. Oké, okay, doeg. Ja, da. dag. Um, even kijken. Wil. Ja. Hallo. Goeienacht. Dag. Hallo. Dag. Zeg ja, het maar. Ja, de katten. Ja. Waarom likken katten aan plastic? Nou, ja. ik uh, was daar ook wel benieuwd naar, want ik heb dat ook wel meegemaakt met katten. En uh, ik heb toen op internet twee uh, mogelijke uh, antwoorden gevonden. Ja, ik hoor ook die echo, dus ik begin nu ook een beetje te aaselen. Ja. <laughs> maar, um, Twee mogelijke antwoorden. En uh, ik heb ze overigens ook al naar jullie toegemaild. Maar daar maakt niet vanuit. Ik ga er een van de antwoorden nu voorlezen. Ja. Um, en daar staat zelfs boven het kopje. Fetisch. Waarom likken poezen graag aan plastic zakken? Ja, uit. Het is gewoon een bekend verschijnsel. Ja. De meeste plastic zakken worden gemaakt van... Oh. Van monitor uit. Die is dan te lang uh, ja. passief. Uh, de meeste... <laughs> Plastic zakken worden gemaakt van polyethene. Oh, Daarin ja. zitten vaak vetachtige toeslagstoffen die het folie glad houden. Ze worden van dierlijke of plantaardige stoffen gemaakt. In het plastic komen ze naar de oppervlakte en daar vormen zij een dunne laag. Of dit dunne laagje vet vinden katten lekker. <lacht> dat is één optie. Ja, ik vind het al heel wat. Ja, dat is, nou de andere optie, ik, ik kwam ook, uh, ik heb gewoon wat trefwoorden ingevoerd. Uh, en de andere optie, daar ga ik nu even naartoe. Uh, dat kan zijn, dit verschijnsel, het eten van of likken aan oneetbare zaken. Ja. Dus dan wordt het wel weer breder gemaakt dan plastic. Wordt pica genoemd en het spel je P-I-C-A. Vooral oosterse katten hebben hier een handje van... Soms begint een kat mee als hij op dieet staat. Soms oh. is ook een onderliggende ziekte of probleem de oorzaak, zoals diabetes, darm- of mondproblemen. Soms is het een bijeffect van toegediende medicatie. Oh. In weg de meeste gevallen is er echter geen oorzaak voor aan te wijzen. Oh, ik hou het op dat lekkere laagje. Ja, dat, anders, dat komt mij ook heel uh, aannemelijk voor. Ja. Dan vind ik het ja. eigenlijk nog opmerkelijk dat niet alle katten aan plastic zakken lopen te knabbelen de hele dag. Nee, nee, dus, uh, nee. Maar misschien ook weer wat, dat tweede antwoord, dat misschien het ene ras katten het sterker heeft dan de andere ras. Ja, dat kan ook nog. En ja. het kan zelfs per individu natuurlijk verschillen. Hè? Katten hebben zelfs wel hele verschillende karaktertjes. Ja, nou dat blijkt, want uh, Experience die, uh, die loopt met knagen, terwijl die andere drie katten er helemaal niet naar talen. Nee, nee, dus nee. Is, uh, nou, daar heb ik ook nog een beetje een vermoeden, tenminste heb ik ook een beetje over zitten nadenken... Uh, dat die vraag van dat ISS, dat ruimtestation, ja. waarom die dan niet meteen doorvliegt naar Mars. Ik geloof dat jij er natuurlijk ook al heel dichtbij in de buurt zat. Uh, Zo'n zo ruimtestation is daar natuurlijk helemaal niet op gebouwd. Want uh, ten eerste wil je uh, ook kunnen landen op de maan of op Mars. Dan heb je natuurlijk ook uh, uh, heel veel remraketten nodig... Maar, uh, als ik eventjes terugdenk aan het Apollo-project... van de Apollo's die tussen 1969 en 1972 uh, naar de maan gingen, ja. figuurlijk... Uh, <laughs> nee, letterlijk. Ja, letterlijk. Uh, de eerste figuurlijk later letterlijk, ja. Ja, ja, ja. <laughs> um, er was een aparte maanlander uh, in die raket gebouwd... die dus alleen naar de maan ging. En die was ook heel klein en heel ieuw En... Uh, maar die maanlander had natuurlijk ook weer voldoende stuurkracht nodig om van de maan af te komen. Weliswaar niet zoveel als op aarde, omdat er niet zoveel zwaartekracht op de maan is. Ik geloof dat ze een stuurkracht van 1500 kilo nodig hadden om dat ding weer omhoog te krijgen... Maar om dus zo'n hele ISS, zo'n heel ruimtestation, als dat op de maan zou landen... om dat daarna weer omhoog te brengen en naar de aarde terug te brengen... dan heb je zoveel meer stuwkracht nodig met raketten. Dat heb je gewoon niet voor handen. Of je zou zoiets uh, kostbaars en uitgebreid moeten maken, dat zou helemaal niet lukken. En dan heb je het nog niet eens over, over andere praktische zaken. Uh, ja, wat er allemaal bij om de hoek komt kijken, wil je zo'n zo heel ISS-ruimtestation uh, naar, naar de maan brengen. Dat is gewoon veel te complex en veel te duur, denk ik. Ja, volgens mij zijn het gewoon twee functies die elkaar uh, uh, tegen, tegenspreken. Dus het is een beetje zoiets als zeggen van, nou ja, weet je wat? Die F-16's, laten, ja. uh, laten we die wat groter maken, zodat ze meer passagiers mee kunnen nemen. Laten we ze zo bouwen dat er uh, 50 mensen in kunnen zitten. Ja, dat ja, werkt dat, inderdaad dat, ook dat, niet. Dat is dan Geloof. natuurlijk... ja. Ja. ja, ik geloof dat dat een goede vergelijking is. Het ene is gemaakt voor het een, ja. het andere is gemaakt voor het ander. Je zou dus inderdaad eens kunnen overwegen van, nou weet je wat, uh, we, we sturen een maanlander mee, of een, uh, een, een veel kleiner raketje, en die sturen we vanaf het ISS door naar de maan. En die laten we daar ook weer opstijgen dan. Ja, dat zou nog wel weer kunnen als Zo we dat zouden willen. Ja. Dus ja. misschien is daar al een klein beetje van het antwoord gegeven, maar wie weet dat... Uh, als André Kuipers ook nog wakker is, dan moet hij maar even bellen. Ja, maar die komt er nooit doorheen. Die probeert het wel eens, maar... die oh. uh, Nee. <laughs> nee Dank je wel, Wil. Oké, okay, graag gedaan. Goedendag. nog. Dag. Doe. Doe. Frank, goedenacht. Frank? Hallo? Nee, mevrouw Andersson misschien? Ja. Ah! ah ja, u denkt nacht. ook. Ik heet helemaal geen Frank. Nee nee, nee, nee, niet echt. Ik nee. heet gewoon Henny. Ja, ja, helemaal. Hendrika. Hendrika andersom. Hendrika, dat klinkt heel totaal. <laughs> en ik ben maar 1,56 en ik weeg 59 kilo, dus zo Hendrika ben ik nou ook. Nee, ik... ik vind dit een beetje een grote naam voor zo'n klein vrouwtje. Ben maar Henny. <laughs> Henny. Wat uh, nee. kunnen we voor elkaar betekenen, Henny? Uh, nou, dat zal ik je zeggen. Dat ja. verhaal over de kraaltjes. Ja. Ik zelf. Uh, ik heb daar heel veel mee gewerkt, ja. zeer veel mee gewerkt, al vanaf mijn zevende jaar geloof ik. En ik ben nu zeventig. Oh. Dus daar zit een aardige periode tussen. Ja. ze was er ook wel een beetje wereldberoemd om. En wereldberoemd om de kraaltjes. Ja. Nee, en al we... die tijd ge, met kraaltjes ge... Nee, nee, nee. Ik heb geboetseerd, kussens gegeven, maar ook onder andere in kraaltjes. Ja. Kaarten, knippen, beurden, nou ja, noem maar op, bloemschikken, van alles. Oké. Okay. Dus de fantasie zit er wel in, in het lijf. Dat is trouwens een familiekwaaltje joh. Oh, de hele ja, familie zit kraaltjes te knopen. Nou, nee, nee, bloemstukken maken, uh, nou ja, zeg ik, boetseren, uh, uh, leuk patchwork, uh, nou, noem maar op. Ah. Ja, je kan ze gek niet praktiseren of er is er wel een of andere idioot die weer wat anders verzint, noem ik het het nou, dat. Nou, je hebt wel echt een hele hoop, uh, een hoop hobby's, heb je. Ja. Veel hobby's en ook met resultaten. Maar wat doe je op dit moment dan, Henny? Waar knutsel je nu nog mee? Nu boetseer ik nog met dasklei. Dat is erg leuk. Dat is zelfdrogende klei. Ja. En daar heb ik de afgelopen tien jaar een clubje mee gehad met zes, zeven dames. En daar maak je dus mee wat je wil maken. Je kan een fruitmondje maken, je kan een Chinese pop maken. Je kan uh, koppen maken, je kan. Ja, het, maakt, het maakt niet uit wat je wil maken. En wat, wat heb je het laatst gemaakt? Uh, het laatst heb ik gemaakt een fantasiepopje. Een fruitmand. Uh, daarmee, ja, ik heb zoveel gemaakt eerlijk gezegd. Ja, je Heel weet leuk. het niet meer. Komt alleen maar een hele grote pompoen. Wat doe je met al die spullen? Uh, die dames maken die bij mij. En met al die spullen, nou ja, die verkoop ik of ik geef ze weg met de verjaardag. Oh. Ik heb een uh, expositie gehad daarin. Ik heb er ook mee in de krant gestaan. Wat leuk? Ja, ja, het is heel erg leuk. En ook heel dankbaar werk. Ik ben een beetje bang dat je nu gaat zeggen, maar over die kraaltjes, ik weet niet hoe ze gemaakt worden. Ja, dat weet ik wel. Oh, gelukkig. Ja, anders zaten we mooi. Ze worden inderdaad per druppel gemaakt. Oh. En inderdaad. ...op een uh, draad gezet, ja. maar die gaan niet aan één een lange slingerdraad, want je moet ze knippen. Nou, dat kan dus helemaal niet. Die worden per druppeltje, dat gaat inderdaad machinaal, per druppeltje gemaakt. Hè, en Met alle kleuren gemengd en de hele toestand. En, uh, dikkere kraaltjes, kleinere kraaltjes. Nou heb ik erg veel zelf met die idiote kleine kraaltjes gewerkt. Ja... En daar kan je echt alles mee doen hoor. Ja. Je kan er de prachtigste kettingen mee maken. Dat is werkelijk gewoon prachtige haarbanden. Uh, Brosjes, uh, noem maar op. Ik gebruik dus bijvoorbeeld ook bij boetseren kleine kraaltjes. Een een Kleint een speltje er doorheen, een kopspeltje en je hebt oogjes en oh ja. je beestjes. Daar kun je ze voor gebruiken. <laughs> witte kraaltjes dan, ja? Nee, zwarte. Oh, zwarte met witte. Nee. Nee, daar zet je de wit puntje op met verf. Oh, ook nog eens een keer. Ja, ja, verf is ook leuk. Oh. Ja, schilder heb ik ook een beetje. Dat had van alles een beetje. <laughs> maar maar Henny, wat ik, ik het spijt me, maar ik heb nog steeds niet helemaal een beeld. Maar stel uh, nou, nu, je nitraal, laat een, een druppeltje glas, heb je. Ja, dat gaat druppelsgewijs. Er moet er nog gaat... een gaatje in. Ja, natuurlijk moet daar een gaatje in. Hoe komt in. dat nou, gaatje er dan in? Dat gaat inderdaad op een draad. Ja? Ja, op een draad. Dat wordt heet op een draad gezet. Ja? Ja, nou, dat glas heeft de uh, cohesie uh, uh, eigenschap dus dat trekt rond. Net als een waterdruppel. Ja. En dat wordt vrij snel afgekoeld. ja ja Dat, dat, dat druppelen, dat, wordt af, dat, dat koelt ook vrij snel af. Want het is maar een klein druppeltje. En nou ja, zo kun je alle kleur, kleuren kralen maken. Nou ja, ze worden ook gesneden. Gesneden, dat kan je ook merken als je kralen voelt. Dat wordt gesneden, min of meer gesneden. Supersnel gaat dat. Ja. En dan krijg je die ronde kraaltjes die niet scherp zijn, niet, niet hard aanvoelen. Die zijn ook echt rond. Dus rond uh, breed en rond uh, ja, van hoog tot laag, zeg maar. Verticaal en horizontaal. En, en uh, ben jij dan een keer wezen kijken in de Kralenfabriek? Ja, ik weet Nee, niet in de Kralenfabriek. Oh. Ik weet, daar heb ik allemaal over gelezen. Oh. Ik heb ook veel lectuur op gebied van, uh, van uh, zeg maar, ik noem het zelf altijd. Ik heb, ik heb een naam, maar ik zeg altijd maar ik knutsel maar wat. Ik heb nooit papier gehad. Geen papier voor baat. Oh. Geen, nou ja, en maar zomaar door brijen breien, noem het maar op, borduren, borduren, bij mij kan je alles doen. Zo kut, die kussens heb ik ook, hè. Ja. Komen, ja je moet er wel eens om lachen, want dan komen ze bij me en dan geef ik een boeteer -kussens. ja Maar de ene komt met een bak kralen. De andere zegt, mijn trui klopt niet. <lacht> oh, je gaat van het een naar het ander. Ja. Uh, ja, ze kunnen allemaal bij me terecht. En dat is leuk, hoor. Al <lacht> moet ik zeggen, momenteel ben ik na mijn hartartak eventjes verstopt. Even rustig gaan. Ja, namelijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat even wordt een... Even zegt, houden. maar ze bellen nog wanneer begin je weer. Wanneer mag ik die, die Surinaamse vrouw maken? Dat is dan weer van klein. Ja, dan ga je weer. He? Dan ga je weer. Ja, ja, en aan de andere kant, dan, denk, dan heb ik geen zin. Maar dan denk ik, oh, ja, kan je kan ze ook niet laten borsten. <lacht> en voordat dat je het ik... weet, zit je weer te kleien en te kralen? Ja, of desnoods voor één persoon die het zo graag wil. Dan denk ik, nou Janik, kom maar, we maken hem samen wel even. <lacht> Dat gaat bij mij. Ja, ik maar vind... Henny, wat vind je nou echt het allermeest alle, alle, alle, alle, alle, alle leuke? Uh, heel eerlijk gezegd. Wat ik zelf graag het allerliefste aller, aller doel, Ja. Uh, ja, maar dat doe je ook hè, de afgelopen tien jaar. Dus dat hadden we natuurlijk mijlenver ja, aan kunnen doen. Ik heb zeker doen. al twee jaar niet meer gedaan, want dat ging even niet. Ah, dan moet je het nu weer oppakken hoor. Maar ik maak beeldjes van zes centimeter groot. Oh, dat is lekker klein. Ja, nou. Zo'n. Uh, ja, ik heb een. Bijvoorbeeld, daar heb ik een, een speciaal steentje voor gekocht. Zo'n uh, steen en een gaatsteen. En daar zit een, uh, ja, een fantasie. Ja, hoe lang moet ik het noemen? Ja, dat wordt <laughs> een halenvertelstertje. Het is zo klein, je kan het haast niet zien. Nou, dat kreeg een grote prijs in de krant. En, want dat was wel zo fijntjes gemaakt. Dat zijn ah. vingertjes van, van twee millimeter. En, uh, de handjes zijn niet groter. De handjes zelf zijn niet groter dan een halve centimeter. Maar dat is niet van klei hoor, dat moet ik Nee, en ook niet van kraaltjes. Nee, dat is niet voor kraaltjes. Nee, nee. Ja, maar bedankt nee. Voor, je, de voor je kraaltjes. En ook voor die poppetjes ook ja. zelf. Ja. Maar ook kraaltjes, ja. daar vroeg die mevrouw naar ja. hoe ze die nou kon rijden. Ja, en dat heb nou. je verteld. Simpeler dan simpeler ja. is er niet. Nee. Je neemt een draad, ja. je neemt geen naald, je pakt een tubetje veldkom of een ander soort lijm, je ja. knipt je draadje af ja. en haalt hem even door de lijn. Trek hem er langzaam uit, dan krijg je een puntje en dan heb je een naalddraad. Kijk, en waar wordt dat draad dan van gemaakt? Want dat gewoon wil de Pieter draad. graag gewoon weten. Dat zijn van garen waar je mee gaat werken. Ja, maar waar wordt dat van gemaakt? Ja, je kunt garen nemen. Flinke, nou. wit garen of weet ik veel maar, wat. Maar, maar, maar Henny, waar, ja. wo waar wordt garen van gemaakt? Dat is katoen gewoon. Oh, en dat is zo stevig dat het niet stuk gaat? Nee. Daar moet okay. je ongeveer eens een olie vandaan gaan hangen. Ah, kijk. Je moet geen, geen naaitharen nemen, dat is te dun. Oh. Echt een katoenen draad. Je moet een katoenen garen hebben ja. en dan eventjes in de, in de lijm. En dan zit er een ja, puntje aan punt, en dan kun je rijgen. Je moet gewoon de punt van de draad in een de, in de lijm dopen. Ja. En die trek je er even voorzichtig uit. Ja. Die moet je wel even laten drogen. Oh ja, even laten, anders schiet het niet op. Nee. Dan is er nog een oplossing. Ja. En Dan neem je gewoon een potje nagelen. Oh! En je smeert je draad daarmee in. Je laat geduldig je draad drogen. En je kan de mini paaltjes er nagenoeg aan krijgen. Dus nu de draadjes alvast uh, lijmen of nagellakken. Dan kun je er morgen lekker mee uh, kettingen rijden. Want dat het zo lang, duurt het niet eens een druppeltje nagellakken. Ja, dat is waar. Dan is je nagel ook ja. snel droog. Oké, Henny? Ja? Hennie, hier houden we het bij. Ja, dat vind ik oké. <laughs> Dank je wel, hè? Maar ik hoop dat ze er wat aan hebben, want dan is ja, het zo simpel. Ja, dat hier. Ja. ja. Uh, en, en jij snel weer aan het kleien? Nou. Ja. Ik ga ja. vanmiddag weer in het ziekenhuis. Oh. Dus nee, wachten. Nou, pas, maar pas goed op, op jezelf. Ja, ga wel weer aan de gang, hoor. Want Precies. Dank je wel. Graag gedaan. Goeiedag. Dag. Dag Henny. 0800 1121 van kraaltjes naar diamanten en parels. Prins is dit. This will be the day. Zo midden in de nacht, een potje Prins en Diamond and Pearls was dat. 0800 1121 als je weet hoe vaak een bierflesje gemiddeld... recycled, nee, hergebruikt wordt. Als je weet of eenden ook zwemmersexeem kunnen krijgen... Of je weet uh, bijvoorbeeld te vertellen hoe lang een koggeschipper over deed... van Nederland naar Duitsland of eigenlijk van Zutphen naar Basel. Um, of je weet misschien wel uh, wat het kost om een vliegtuig te laten vliegen... per uur of per kilometer. Geef het even door dan. Uh, André die wordt stoond als hij een rolletje fruitella leeg eet, zegt hij. Nou, dan ben ik benieuwd hoe dat komt. En hij ook. Dus 0801121 als je daar een verhaal over hebt. Uh, bij een Sudoku of uh, andere drukwerken... wordt er vier anders geschreven dan dat wij hem op school hebben geleerd te schrijven. Waarom is dat? Wil Arie graag weten. En uh, Joop, nee, die vraag over het uh, ja, ruimtestation is eigenlijk wel een beetje beantwoord. Waarom dat niet naar de maag gaat? Nou, mocht iemand daar nog een aanvulling op hebben, mag het ook. 0800 1121. Frank? Hallo. Hallo. Hoi, Astrid bedoel ik. Ja? Ja? Zeg het maar. Astrid, ik ja. denk dat ik. Uh, jij weet denk ik wel waarop ik wil gaan antwoorden, of niet? Nou, als vind jij je... het nodig dat er nog een kort antwoord komt op asperger? Of zeg jij, dat hebben we gehad? Maar heb je asperger? Asperger? asperger nee, nee, gelukkig. Nee, ik oh, oké. Okay. Nee, want dan vind ik het wat moeilijker om te zeggen: nee, doen we niet hoor. Want dan haal ik mensen toch een beetje uit hun ritme. Maar. Uh, sowieso, als je nog een aanvulling hebt op het verhaal. Want ik, het, het, het verschil tussen autisme en asperger blijft toch een beetje onduidelijk. Ja, ik zal het proberen heel kort. Trouwens, ik spreek met een collega min of meer, nachtszuster nou. Want jij bent ook nachtzuster. Een van jouw patiënten, denk ik. Echt vannacht? waar? Denk ik ja. Oh. Astrid, ik ja. denk dat het zo is, hè? Ja. De kenmerken van autisme zijn. Onder andere, met nadruk, slechte verbeeldingskracht en zeer zwakke sociale vaardigheden. Ja. Een ander bijzonder kenmerk is het in zichzelf gekeerd zijn. Mm -hmm. En vol, uh, even kijken, het zich helemaal kunnen inleven en opgaan in bepaalde interesses. Empathie. Nee, nee, oh. nee, nee, dat hebben ze juist niet. Nee. Ja. Dus de autist heeft met totaal empathie. geen empathie. Ja. ja Die moet leren als het ware, om ja. zijn gevoel te, te, te, te, te labelen, eigenlijk, door dingen te doen. Ja. En dan te leren welk gevoel daarbij zou kunnen passen. Ja, ik heb wel eens gezien van die kaartjes met een lachend gezichtje... en dan stond erbij geschreven, blij. Ja. Om dan om mensen uh, die daar moeite mee hadden te zeggen van... nee, maar als ja. mensen dus lachen, zijn ze dus blij. En dan doe je dus wa waarschijnlijk iets goed. Maar als ja. ze hun wenkbrauwen fronsen, dan zijn ze waarschijnlijk boos... en doe je waarschijnlijk of misschien iets niet goed. Ja. Ja, dat is wel heel, heel onhandig als je dat niet kunt interpreteren, ja. Ja, dat is echt denk ik een, een, een stoornis, hè? een gebrek aan. Maar is, er, is dan het enige verschil verder tussen autisme en Asperger? Of is Asperger is onderdeel van het spectrum van autisme. Maar is het dan het enige verschil dat, dat je bij Asperger heel intelligent bent, klopt dat? Hoeft helemaal niet. Oh. Nee. Ik zal, als je één moment hebt. Mm. Ik heb, uh, eens even kijken hoor. Ik ben er bijna. Pak, pak anders even de medische encyclopedie erbij. Nee, nee, nee, ik heb iets oh. anders. Ik heb namelijk een, een kleine. Uh, hoe zeg je dat? Een item gezien op Omroep Brabant. Ja. En dat ging over het dochtertje, of zoontje, dat weet ik niet meer. Van Paul Haarhuis, Ja, de, de tennisprof. Ja. En zijn jongste kind is behept of. Zo, hè, zoals, uh, hoe moet je zeggen, die heeft dus autisme. Ja. En in het bijzonder Asperger. Oké. Okay. En zodoende heb ik er naar gekeken, toevallig, en daar ja, weet ik er een klein beetje van. Ja. De definitie van Asperger, die is deze, tenminste hier, syndroom van Asperger. Een contactstoornis die verwant is aan autisme. Oh. Met onder andere sociaal onaangepast en eenzelfde gedrag, en het volledig opgaan in bepaalde interesses. Ja, dus het is niet... Ik dacht dat het, dat het net als fruit en een appel was, dat asperge zeg maar een onderdeel was van autisme, maar het is gewoon een, ander, een andere aandoening, maar wel verwant aan autisme. Ja, verwant. Een, een, een, zo je wilt een dochter, een differentiatie daarvan, hè? Mm, ja. Toch? Ja. Want er zijn allerlei vormen, hè? Ja. Nou ja, ja, dat hebben we een beetje meegekregen, inderdaad. Ja. Maar het is niet, dacht ik, per definitie inherent aan een hoog IQ. Nee. Maar het kan wel, natuurlijk. Het kan wel, ja. ja. Het kan wel. Oké, okay, nou dankjewel. dank je wel. En dan had... Sorry. Ja. Jij begon de uitzending met jouw zin. Ja. Een taalkundig probleem misschien, of geen ja. probleem, maar... een taalkundige twijfel hè, zat ja. daarin. Nou, dat zeg je mooi, ja. Denk ik, hè? Ja. Kun jij die zin nog eens een keer zeggen? Ik gok erop... Dat ze thuis is. Ik gok erop dat ze thuis is. Ik ben het in gaan ontleden. Oh jee. En ik weet niet of ik het goed doe, maar ik probeer het <laughs> goed te doen. Ja. Toen dacht ik, ik is onderwerp. Ja. Gok persoonsvorm. Ja. ja. Maar... Als je zegt ik gok erop dat ze thuiskomt. Ja. Yeah. Dan is dus ik onderwerp gok persoonsvorm dat ze thuiskomt een bijwoordelijke bijzin. Dat kun je vervangen door daar. Bijwoord. En dan krijg je ik gok daarop. Met andere woorden, volgens mm. mij is het dan, denk ik, op gokken. Dus ik gok op. Juist. Nee, maar dat kan niet. Dan krijg je... Ik gok op dat ze thuis is. Nee, ik gok... Uh, hoe was het nou? Even kijken. Ja, ja, ja. Ik gok... Je kunt het vervangen toch door te zeggen... Ik gok daarop. Ja. En dan is daar, als het ware, het summum, de samenvatting... Ja. gecomprimeerd van dat ze thuis komt... Maar je kunt ook zeggen, ik gok daarop dat ze thuis is. Nee, ik dacht dat daar geen zuiver Nederlands is. Nee, dat is het ook niet. Maar het wordt, allemaal wel, het wordt niet ja. duidelijker op. Ik wou wel dat ik wat beter opgelet had op de, op de lagere school. Dat ik dat allemaal nog wist met die persoonsvormen en dat soort dingen. Waar zit jouw twijfel dan in? Nou ja, nee, het, waar mijn twijfel in zit, is dat ik... Ik, zou, ik vind altijd, als je, twee, als je twijf, twijfelt tussen twee soorten... dan is het meestal de meest eenvoudige... En mensen zijn geneigd om, om er van allemaal dingen bij te halen. Dus dan krijg je dus: uh, het is waarschijnlijk gewoon, ik gok dat ze thuis is. Ik ga er naartoe en ik gok dat ze thuis is. Dat klinkt heel logisch en dat, dat ja, ik zeg het altijd: het proeft goed. Ja. ja. En, en um, uh, uh, als je denkt: van: nou, ik ga er naartoe, ik reken erop dat ze thuis is. Dan is het met erop. Ik denk zelf dat de eerste zin die jij zei, hè, dat is puristisch. Ja. Ofwel taalzuiver. Ja. Het tweede is min of meer taalvervuiling. Dat, dat denk ik. Dat denk ik inderdaad. Dat denk ik en, dus ook. Maar, uh, maar het lijkt ook... en dat is dan weer een beetje een andere reden... om toch voor die andere versie te gaan... Mm -hmm. dat uh, het, het verschilt ook van betekenis. Want als jij zegt ik gok dat ze thuis is... Mm -hmm. dan zit daar nog helemaal geen actie achter. Dan betekent dat niet. Ik gok dat ze thuis is is puur raden. Ik gok dat ze thuis is of ik gok dat ja, ze niet thuis ja. is. Maar als ja. je zegt ik gok erop dat ze thuis is, dan zeg je ik, ik neem de gok dat ze thuis is en ik neem daar ook actie over. Dus dan wordt dat duidt wel meer de zin zoals je hem bedoelt. Ja ja. Ja ja. Toch denk ik dat we al, toch denk ik eigenwijs misschien een beetje, ja. dat er ook geen goede benadering is. Nee, maar volgens mij is ik gok erop, is gewoon een, wat is het? Een tautologie of een pleonasmo of een contaminatie, ik weet het nooit. Eén van die drie. Ja. En uh, uh, komt dat gewoon van, ik reken erop en ik gok dat. Maar goed. Maar uh, ik schijn niemand aan de telefoon te hebben die okay. het nog beter weet dan wij. Dus dan okay. gaan we daar eens even naar luisteren. Dankjewel, oh, je Frank. Bedankt, hè? Oh, jij ook bedankt. Dag. Dag. Marie? Ja? Het... Marie uit Amsterdam. Hoi. Hallo. Ja. Jij, jij, jij hebt ervaring met het uitleggen van taaldingen? Ja, ik geef les aan buitenlanders de hele lacht. Kijk. Uh, volgens mij is, is het, ik gok erop dat. Oh, toch? Ja, oh. zoals het is, uh, ik, volgens, je denkt aan iets, dat kun je zeggen. Je kunt ook zeggen, ik denk eraan dat het vroeger leuker was dan nu. Mm -hmm. Dus dan is het eraan dat. Ik gok erop dat hij komt. Of ik gok erop. Ik gok is alleen maar van, ik gok nooit. Ja. Of ik. Hij gokt zijn hele leven al. Ja. Maar als er een zin achterkomt met dat... dan zeggen we altijd erop, eraan. Mm. Dat is mijn uitleg. Oké, okay, dus je zegt je niet... Het is ook niet mooi klinken intuïtief als je zegt... ik gok dat ze thuis is. Ik gok erop. Want je gokt eigenlijk op zo'n roulette tafel. Je kiest uit verschillende dingen. Ja. Je gokt op een plek. Je kiest een plek. Maar je gokt op... Je gokt op paard nummer drie. Je gokt niet erop paard nummer ja, drie. Oh, ja, maar als je dat, dat paard weglaat, paard laat, dan zeg je, ik gok daarop. Ik gok erop. Je kunt dat object ah. weglaten. En dat is die R. En daar is juist de vervanging ervan. Toch een beetje in de basis klopt het eigenlijk wel wat Frank net zei. Ja, toch wel. Top maar niet knap. met die ingewikkelde uitleg van of voorwerp. Dat <laughs> hoeft helemaal niet. <laughs> nou, ik vind het nog ik wel had... een ingewikkelde kwestie. Meestal, uh... <laughs> Meestal heb ik ja. meteen een mening, maar ik moest ook nog even zoeken. Maar jij... Maar R... Ja. R is het allermoeilijkste woordje in het Nederlands om uit te leggen. Want er zitten heel veel functies aan. Dat is ook lastig. Ja, ja, ja. ja. ja dat zijn een buitenlander natuurlijk heel lastig uit te leggen. Want ja, wat ja, is er ja, ja. eigenlijk? Dit is lastig. Hmm. Hey, ik heb nog twee dingen. Nog twee? Ik een beetje lacherig over het zwemmersexeem. Ja. Maar volgens mij gedijdt zwemmersexeem alleen maar in warmte. In ja. een afgesloten schoen. Ik heb er zelf ook last van gehad. Het is een schimmel. En die, die kunnen niet in water ont, ontstaan. Ze ontstaan in, uh, als, je, als je de schimmel al te pak hebt gehad. En dat gebeurt op het zwembladvloer. Ja. Bij de douches, want daar loopt iedereen. Ja. Het is besmettelijk. Maar het kan maar gedijen in warmte. Dus ik denk dat de eenden echt geen last van hebben. Dus eenden kunnen alleen zwemmersexeem krijgen... als ze eerst naar het zwembad zijn geweest en toen schoenen ja. aan hebben gedaan. Als ze op uh, plekken lopen waar heel veel ja. andere eenden met zwemmersexeem lopen. Ja. ja, dan is de kans vrij klein inderdaad. Ja. Ja. En dan was er nog een kwestie. Een heel klein dingetje. Ja. Je bent altijd zo taalgevoelig ja. en uh, prachtig. Maar... maar je zegt dus normaliter. En het is dus normaliter. Maar zeg ik echt normaliter gebruik? Ja, je zegt ook normaliter. Het? Echt, ik, ik zou inderdaad, denk ik, als ik het woord normaliter zou willen gebruiken, zou ik normaliter zeggen in plaats van no, hoe moet ik het zeggen? Het is te Latijn, het is normaliter. Normaal, echt waar? Ja, echt waar. Normaal gesproken of normaliter. Maar het heeft niks met liter te maken. Normaliter. normaliter. <laughs> het is echt normaliter. is Grappig, ja. ja moet maar ik je hoor het eigenlijk. heel vaak hoor. Het heb ik, ook, ik heb dat ook met um, uh, encyclopedie. Encyclop encyclopedie. Encyclopedie. Encyclopedie en Catalogus. Ja, dat zeg ik Catalogus. Ja, ja. Ik, heb iets, ik heb iets met accenten, woordaccenten. Want ja. ik heb ooit uh, voor de eerste keer gebeld in verband met die man in Deventer. Die oh, man ja. in Deventer, oh, weet je ja. wel. Oh ja, dat hele gedichtje. Ja. Ja, ja, ja, ja. Oh, was jij dat? Maar ja. belde je niet uit Engeland dan? Of belde nee, nee, nee. degene met het antwoord belde uit Engeland? Of degene dat met de vraag zijn. belde uit ik Engeland? Ik heb heel veel reacties gekregen. Nee, ja, dat was erg leuk. Ja. Maar dat is al twee jaar geleden. Ja, maar joh, als de dag van gisteren. Goed. Maar normaaliter. Normaaliter. Normaaliter. nou, dat gaat even een paar weken over hem en dan vergeet ik het niet meer. Dankjewel, Marie. Ja. Oké. Okay. Goeienacht. Tot ziens weer. Dag. dag. Kees. Hoi. Hallo. Ik ben normaal uit China over probeer day. Ja. Nee, Kees. Nee, Kees. Waarom niet? Nee, jij hebt vast <laughs> een hele goede reden om te bellen. Ja. Nou, <laughs> ja, zeker. Ja, ik ik weet het zelf niet, wat ik, ik probeer uh, de redactiewijs te maken dat ik. Uh, ja, dat ik inderdaad een enorm uh, onderwerp heb. Ja, maar je bent alweer weer helemaal vergeten? Nee, helemaal oh. niet. Oh. Nou! Want, Gezellig? Nee, maar ik vind het hartstikke leuk. Uh, ik ik vind, denk ik, dat ik, je belt over de fritella. F ja. Die <laughs> had ik vroeger, uh, toen ik kind was. Uh, had je ik, ik zo'n rolletje in je broek. Ja. En dat was uh, vierkant. Het is vierkant, ja. Dus geen rolletje. Ja. Dat uh, zat van die dingetjes in. Nou, dan dacht je van, nou, dit is het geluk, weet je wel. Dan, dan stop je zo'n stukje in je mond. Nou, en, uh, ja. Had je het op? Had je het op? Ja. En dan, ja, en dan dacht je, nou. Uh, als ik ooit een uh, vrouw uh, zou kunnen krijgen, ooit, ja. nou dan is het wel assit jong, weet je wel. Ja, dat dacht je dat, toen dat, al? Ja, dat was ik dan ook zat te soppen, weet je wel. Kees, er Wat luisteren het? mensen mee. Ja, dat niet zoveel, toch? Nee, nee, dat is waar. <laughs> maar het worden er nu ook schrikbarend snel minder. Ja, ja, ja. ja. <laughs> zeg, bedankt voor het bellen. Nou... Ja. Ja, ja, je hebt gelijk. Nee, het is best zo. Uh, uh, maar... Ja. Maar... Kogel... Ik heb iets opgeschreven, maar ik kan niet lezen. Koch Kogel... Koch, uh, schoen Schoenen... Wat is dat dan? Je weet gewoon zelf niet meer wat je opgeschreven hebt, maar je denkt ik bel even. Nee, maar ik heb iets opgeschreven dat ik dacht van nou... Want ik heb al, ik heb al drie keer met die redactie te bellen, maar. Ja. Uh, en dan ben je eindelijk aan hey, de beurt en dan ja, is ja, jij dit hebt alles. Een al gekregen van The Ocean. Kees. Astrid. En zitten Aastrid. mensen naar een radioprogramma. Je er niet meer te maken met mij. Maar ja, Kees, ik ben hartstikke ik dol op je. Wel, maar... wel heel veel met jou te maken te hebben. Weet Dat je. weet ik toch. Maar er zitten mensen naar een radioprogramma te luisteren. Die snappen er helemaal niets van. Nee, maar ja, dat zou zo maar kunnen. Maar dat is, dan ben ik de nieuwe Wim Schippers uh, van de toekomst. Uh. Je bent de nieuwe Wim Schippers van de toekomst? Ja. Dat, dat denk ik ook, Kees. Dat is leuk. Ja. Ja. Maar, ik dat, vond je heel goed vandaag. Nou, ik, ik <laughs> vond mezelf niet heel goed vandaag. Maar als het, ik... Uh, nou, uh, nou, ja, we zien ja. wel. Hey, Oké. Okay. Ja. Hoi, Doei. Dag, dag. Hoi, dag. dag. Hoi. Thank you. Bye. Fensiel en crazy was dat. 0800 1121 met vragen en met de antwoorden kun je nu bellen. Niels, goedenacht. Goedenacht. Hallo, wat kan ik voor je doen? Ja, ik heb een vraag. Ik heb, uh, ongeveer twee maanden geleden heb ik uh, mijn telefoonnummer... mijn mobiele nummer laten wijzigen bij, bij Telford. Ja. Omdat ik last had van iemand die mij midden in de nacht... Uh, een of andere ongelaten die mij midden in de nacht steeds opbeelde en dan de hoorn erop legde. Ik was het niet, hoor. Nee, gelukkig. Nee, dat nee, dacht ik ook niet. Maar ja. toen heb ik een nieuw, nieuw nummer gekregen, dus, uh, voor het van 20 euro. <laughs> ja. En sindsdien ben ik letterlijk dagelijks, echt dagelijks, uh, één of twee keer gebeld of ge-sms door mensen die uh, poogden een of andere Lisa te bereiken. Ach. En uh, zakelijke contacten, privécontacten, ik heb gisteravond nog een e-mailtje gehad van iemand die aan Lisa vroeg om aan Peter door te geven dat hij wondroos had en niet op de verjaardag kon komen. Ach gos, ach en wat heb, een narigheid uh, met de wondroos. Ik heb aan het begin van de, aan het begin van de week nog een uh, smsje gehad van iemand die, uh, die oh. mij, Lisa, dus de aardigste persoon van Nijmegen vond en graag weer eens met me uit wilde gaan. Nou dat zal Peter niet leuk vinden. Anyway, ik heb dus... Uh, ik heb bij Telfort de 20 euro, die hebben ze keurig terugbetaald. Ik, ik heb aan iemand, uh, iemand teruggebeld om, met de vraag om eens even te mailen naar die Lisa... om te vragen of zij al haar contacten nog eens op de hoogte wilde stellen. En die Lisa is zo vriendelijk geweest mij een uh, Nationale Bioscoopbond. te dus uh, waar? Mee. Oh, dat is nog eens lief. Maar nou is mijn vraag dus. Is uiteindelijk uh, dinges nog op de verjaardag van Petro? Hoe is het met de wondroos? Dat ja. is natuurlijk de vraag. Het is een heel aardige mevrouw, die Lisa, denk ik. Maar ik krijg er wel een beetje mijn buikje vol van, zo langzamerhand. Nou, ik heb horen vertellen dat ze de sympathiekste persoon van heel Nijmegen is. Ja, ik moet antwoorden. Waar woon jij dan, Niels? Ik woon in Arnhem. Ik heb die persoon, ik heb die persoon ook terug sms dat ik ook heel aardig ben, maar ja. helaas en Lisa heet. En dat Lisa heel gelukkig is met Peter, en die net jarig is geweest. Die Wondroos heeft. Nee, er was iemand anders met wondroos oh, ja. die niet op de verjaardag van Peter kon komen. Maar goed, dus, wat, wat is nu dus mijn vraag? Ja wat, is, ja, wat is eigenlijk je vraag? Ik heb ook wel eens een ander voorbeeld en dan zal ik de vraag stellen. <laughs> ik heb ook wel eens een prepaid kaartje gekocht en dat ik die had geactiveerd. En binnen, binnen een dag kreeg ik een voicemail van een of de meisje die in huilen was omdat ik het uitgemaakt had. Ach, wat een... Dus mijn vraag is, zijn er geen regels voor dat telefoonproviders, uh, nummers, een aantal... Een aantal maanden of jaren uit de lucht moeten houden voordat ze ze opnieuw in relatie brengen. Ja, dat zou sympathiek zijn, maar ze zouden wel gek wezen. En als daar regels voor zijn, wordt het dan niet de tijd dat die providers eraan gehouden worden. <laughs> maar ik denk Laat dat dan... we het toch gevoeglijk, aan, gevoeglijk, gevoeglijk aan kunnen nemen dat er geen regels voor zijn, normalitair. Nou, ik weet dat er een instantie is in Nederland die heet de Opta, die houdt toezicht op, op de telefoonproviders en het ja. lijkt mij, lijkt mij <laughs> toch dat er, dat er in ieder geval voor... Providers niet uh, één dag nadat iemand zijn nummer heeft ingeleverd... dat we mogen verspreiden, bijvoorbeeld. <lacht> het is gewoon een vraag. En ik, ik, ik heb jou nooit beschouwd als een autoriteit op dit gebied. Dus ik wou oh, de vraag toch graag op tafel leggen als het mag. Wil jij de vraag weer van tafel vegen? Nee, heb je mij ooit überhaupt een, de vraag van tafel horen vegen? Nou ja, wel eens. Nee, dat is ook zo. Ja. Nee, dat is, heb je gelijk. Nee, hoe lang uh, voor weer... Er zijn nou de... regels voor, en als die er zijn, moeten ze dan niet wordt het dan niet eens dus hoog tijd dat ze gehandhaafd worden zodat ik niet elke dag word lastiggevallen door mensen die Lisa willen spreken. <laughs> maar Niels, ja. ik vind dat je een beetje een negatieve benadering hebt op dit hele gebeuren. Oh. Jij moet bij goede tijden slechte tijden gaan werken, je kunt goud geld verdienen. Dat vind ik het, vind ik het meest buitjesverwekkende, aardbeienverwekkende programma wat ik ooit heb gezien. Maar jij kunt er iets van maken door de persoon Lisa in te brengen. En haar verhaallijn te verweven met Janine, die net moeder is geworden... van de kleinzoon van de broer van de achterneef van Frits van Houten. Mogen ik... radiopresentatoren ook borreltjes drinken? <laughs> heb ik geen nodig, denk je? <laughs> nou, je klinkt, uh, je klinkt een beetje... Uh... Ja, ben je bang dat ik aan de drank heb gezeten? Nee, maar maar Je noemt ben... allemaal onderwerpen op waar ik al schuwelijke hekel aan heb. <laughs> goede tijden, slechte tijden. Ja, maar ik begin over Frits van Houten. De, de, ja, ik, geef toe dat het, ik geef toe dat het een komisch onderwerp is van de tele, ik <laughs> zie er zelf ook de humor van in, maar het begint me nu een beetje... De, de keel uit te hangen. Ik heb de, de scheuren van die mevrouw dat ik een bioscoop heb gehad, ik ga nooit naar de bioscoop. Nou, dat mag goed, dat doen we niet moeilijk oh, over. Dat we, nou, nee, maar nu wordt, nee, maar nu ga je de grens over maar ik wou, van iemand die, met een terechte klacht naar een klager. Ja. Maar ik wil een oproep, ook even bij deze een oproep doen aan iedereen in de omgeving van Arnhem en Nijmegen die Ene en Lisa wil bereiken. Ja, dat hoeft niet meer. Nee, zorg dat je de goede telefoonnummer hebt. Maar je hebt nu een andere, want je hebt je 20 euro teruggekregen en een ander nummer, of niet? Of je hebt alleen nee, heb, je 20 euro teruggekregen. Ik dacht ik blijf niet aan de gang. Want als ik weer een nieuw nummer neem, kan ik weer hetzelfde risico lopen. Dan is het dan is het Lisa niet, maar dan is het Petra of zo. Ja, dan ga je al. Ja, ja. Maar, maar nou ja, Lisa is wel heel populair heb ik het gevoel. Die maar, heeft een heel groot netwerk, ja. Die ja, heeft je... een bijdrage groot netwerk. Ja. Maar, maar je, ik zit wel te denken, als mensen een ander nummer nemen, dan is dat natuurlijk vaak omdat ze worden lastiggevallen op hun oude nummer. Nou, die Lisa die heeft mij uh, een smsje gestuurd, dat had ze, want die had van een vriendin dan gehoord, uh, die had mij weer aan de lijn gehad. Die had jouw nummer, Zij, ja. was, een, uh, zij was een half jaar uh, naar het buitenland geweest, ja. Ja. en toen had ze de nummer afgesloten. Ja. Maar ze, ze, had, uh, ze, ze vond ik er heel sportief van, dus ze zei ik heb, uh, ik heb in dat half jaar heb ik mijn, al mijn contacten niet op de hoogte gesteld van mijn nummerwijziging. Dus ik denk dat ze net weer terug is uit het buitenland, en, ja. en al die mensen die willen haar nu bereiken, maar die krijgen, krijgen dan met mij te krijgen maken. Krijgen jou, ja. <laughs> Ja. ja, moet je je voorstellen. Ja, maar... Um... Is er een regel voor? Is er een wettelijke... Ja, persoon? die vraag is heel duidelijk. Oh ja. Maar ja. ik wil gewoon de pijn uitmelken. Oh ja. Ik vind het Ja, het lijkt mij heerlijk. Ik zou, als ik jou was, zou ik gewoon de hele dag opnemen met Lisa. Weet je wat ik eigenlijk had moeten doen? Ja. Die jongen die, die, die, die, die sms'te dat hij graag weer eens met haar wilde afspreken... Ja. omdat ze de aardigste persoon ter wereld was. Daar had ik gewoon een nou. afspraak mee moeten maken. En net doen alsof ik Lisa was. Ja, nou zie je, nu kom je een beetje in de, in de spirit. Want banana, banana split had ik daarmee moeten doen. Maar ik bedoel, ze is net een half jaar weg geweest. Je kunt nu de hele dag de telefoon opnemen en zeggen... Ja, met Lisa kan nu pas weer uh, na mijn operatie weer uh, de telefoon opnemen. Ja. Je, kunt, je kunt mensen echt heel erg in de maling nemen. Ja, maar goed, dat is natuurlijk helemaal niet aardig. Zit niet in mijn aard. Nee, hè? dat begrijp ik. Nee? Het is ook helemaal niet aardig. En dan schiet je allemaal niks mee op. Want jij wil gewoon de mensen spreken die jou bellen. En niet de hele dag denken: Ja, ik word gebeld. En dan is het weer voor Lisa. Ik vond het twee maanden leuk. Maar het is nu genoeg geweest. En ik wil gewoon graag dat. Uh, ik ben gewoon benieuwd hoe dat, <laughs> hoe dat allemaal in elkaar zit. Nee, dat snap ik. En dat, dat konden ze je bij de telefoonwinkel niet vertellen? Bij, bij, de, bij de klantenservice? Ja. Nee, daar zitten allemaal hele domme. Tegenwoordig allemaal hele domme. Domme blondjes aan de en domme. Dus alleen Marisa's. Aan de lijn die volgens mij voor een uitzendbureau werken. En het enige wat ze zeggen is: sorry, en uh, zullen u 20 euro terugsturen. Maar je moet ze geen inhoudelijke vragen stellen tegenwoordig nee, meer. Dat, begrijp ik. dat doe je natuurlijk hier, want dan krijg je helemaal geen domme blondjes aan de telefoon. Nee, want jij bent, ik weet niet of je blond bent, maar dom ben je zeker niet. Precies. Zo mag ik het horen. Nou, komt het toch nog goed, Niels. Nee, ja, de vraag is dus inderdaad... als je een nieuw telefoonnummer krijgt... hoe lang uh, uh, mag, moet of mag het dan duren voordat ze dat... Uh, uh, hoe lang nee, moet dat uit de lucht geweest ja. zijn? Ja. Ik, de, ik ben bang, Niels, dat het echt helemaal geen moer uitmaakt. Dat ze ieder nummer gewoon hoppakee... meteen weer doorslingeren naar de volgende. Als ze maar geld kunnen verdienen. Ja. ja. Wat, is voor hun, wat is voor hun... dan moeten ze af en toe... Uh, af en toe is er iemand die dan komt klagen... Nou, die verbinden ze eerst 27 keer door. En de mensen die dan echt ja. nog volhouden, die krijgen gewoon hun 20 euro. Dat is allemaal goedkoper dan al die telefoonnummers te gaan administreren dit, dit, en bijhouden. En, dit uh, gesprek geeft aan wat, het, uh, wat, de, wat, het algemene imago-, wat de algemene ervaring is met dit soort bedrijven. <laughs> ja, ja. ja, dat is eigenlijk heel erg. Hè? En dan 20 euro betalen, ja. Ja. Eén, af, af, ja. 20. Wat was je goed nummer de, ook weer, Niels? Goed aan de nieuwslezer, hè? Ja. ja, dat zal ik doen. Die is over 20 seconden aan de beurt. Ja. ja. Je wil ophangen, hè? Ja, daar. Oké, okay, dag. We bellen. Dag. Ik denk dat ik morgen gewoon echt 14 keer Niels ga bellen... en ga vragen, is Lisa er ook? Nee, natuurlijk niet. Nou, kun je het probleem van Niels uh, duiden? 0800-1121. Of het nummer van uh, Niels. Dat is uh, 06...